5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Politieke partijen geschokt over misstanden, scholengemeenschap. Rebellen verlaten Congolese stad Goma en banen weg bij Delta Lloyd. Het weer. Vanavond buien in de kustprovincies: kans op onweer en hagel. En in het oosten: kans op natte sneeuw. Morgen: in het oosten bewolkt. In de rest van het land: bewolkt buien en af en toe zon. En het wordt dan een graad of vijf. Geschokte reacties in de Tweede Kamer op een uitgelekt rapport over misstanden bij de scholengemeenschap Amarantis. In dat rapport staat dat de schoolbestuurder zich schuldig maakte aan zelfverrijking en belangenverstrengeling. Amarantis kwam in grote financiële problemen en deze zomer werd de organisatie opgesplitst. Contact met PVV-Kamerlid Harm Beertema. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw reactie op dit rapport? Nou ja, mijn reactie is uh, uh, dat het toch wel uh, veel ernstiger is dan we hadden verwacht. Ja, er zijn toch bestuurders die zich verrijkt hebben, die uh, baantjes aan elkaar hebben toegespeeld... die uh, uh, heel lang uh, een zogenaamd adviseurschap hebben bekleed tegen grote jaarsalarissen... waar ze geen werkzaamheden tegenover hadden. Het is een uh, verschrikkelijk slecht beeld. Ja, en wat vindt u dat er moet gebeuren met die bestuurders van die scholengemeenschap? Nou ja, kijk, uh, in dit specifieke geval zijn er zoveel, er zouden er zoveel zaken zijn... die echt laakbaar zijn, mm -hmm. dat wij zeggen van ja, hier uh, moet de minister iets mee. En uh, alle controle die in het bestuursmodel zit, die, die hebben allemaal gefaald. Al die controleurs. Zoals? Wat, dus, wat voor voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de Raad, de raad van Toezicht. Uh, maar ook de uh, jaarlijkse rapportage van de accountant. Dat heeft, uh, die heeft nooit iets aan het licht gebracht. De inspectie-toezicht heeft ook niks aan het licht gebracht. Uh -huh. uh, en nu is dat uh, die uh, commissie van Rijn aan het werk geweest. En die stippen dit soort dingen wel aan. Maar ja, ook dat is niet voldoende voor ons. Wij zeggen dit moet vervolgd worden. Dus het OM uh, moet in actie komen? Wij zeggen... Uh, hier zijn zulke erge dingen gebeurd. Uh, daar moet gewoon een officier van justitie naar kijken. Uh, laat de minister aangifte doen. Want uh, ja, dit soort dingen zijn bijna geen incident meer. Hè. Het is schering en inslag. En die bestuurders die houden zich alleen maar bezig met dit soort dingen. En niet met onderwijs. Dat vinden ze kennelijk te saai. Uh, daar moet gewoon een stevig halt aan toegeroepen worden. En dat kan kennelijk alleen maar. Uh, als het ook maar ministerie zich ermee gaat bemoeien. Ja, en zou de minister nog iets moeten doen om te voorkomen dat dit dan, nou ja, dit was alleen op Amarantis, maar dat dit ook bij andere schoolgemeenschappen gebeurt? Ja, nou ja, de PVV is hier al jaren mee bezig. Het bestuursmodel, daar zitten gewoon fundamentele weeffouten in. Wij zeggen steeds, ga nou naar 80, 20 procent. 80 procent voor het echte onderwijs en 20 procent voor gebouwen en management. Uh -huh. Maar je kan ook denken bijvoorbeeld aan... Uh, breng al die salarissen van die, van die bestuurders terug naar de gewone ceo onderwijsschaal eh, dat zijn hele mooie schalen bij, Daar is niks mis mee. En eh, dan krijg je gewoon weer een, een salaris wat bij een schooldirecteur hoort. Uh -huh. En niet dit soort idioten uitwassen. Harm Beertema van de PVV, dank u wel. Graag gedaan. Ja, ik, niet alleen de PVV, maar een meerderheid in de Tweede Kamer is geschrokken van dat rapport. Ook de SP pleit voor vervolging door het OM. En onderwijsbond AOB die wil dat er scherper toezicht komt op de onderwijsfinanciering. Strijders van de Congolese rebellenbeweging M23 hebben zich teruggetrokken uit de stad Goma. Zo'n 200 rebellen begonnen vanochtend aan de aftocht. Goma is nu ingenomen door politie en militairen van het regeringsleger. Eerder deze week waren er al berichten over een aftocht, maar die bleken niet te kloppen. Gisteravond is volgens de VN Vredesmacht in Congo alsnog een akkoord gesloten. M23 eist onder meer de vrijlating van politieke gevangenen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 In Syrië werkt het internet weer, na ruim twee dagen. Door de storing kwamen er geen berichten meer uit Syrië... over de gevechten in de hoofdstad Damascus. Ook konden de opstandelingen elkaar minder goed op de hoogte houden. Ze hadden nog wel kort voor de internetstilte gemeld... dat er zwaar werd gevochten bij de internationale luchthaven. Het is nog steeds onduidelijk hoe de situatie daar nu is. Volgens de oppositie was de internetstoring... een sabotageactie van de regering. Maar die zegt dat de opstandelingen het internetverkeer zelf hebben gesaboteerd. In onze volgende uitzending straks om 6 uur op deze zender... een reportage van Lex Runderkamp over het internet in Syrië... en hoe belangrijk dat daar is. Crematoria in Twente waarschuwen om geen mobiele telefoons... of flessen sterke drank in de kist van de overledenen te leggen. Die kunnen tijdens de crematie exploderen, zegt het crematorium in Almelo. Het gebeurt volgens een woordvoerder steeds vaker... dat mobieltjes of flessen alcohol worden meegegeven... om de uitvaart persoonlijker te maken... Maar het levert gevaarlijke situaties op. Nou, er is uh, natuurlijk ruimte en uh, gelukkig tegenwoordig uh, om op allerlei manieren persoonlijk afscheid te nemen. Maar als het gaat om uh, telefoons en uh, ontplofbare batterijen, uh, fles en drank en uh, dat soort zaken... dan zouden we toch uh, graag willen dat dat niet gebeurt. Glas uh, smelt en uh, drinkt in de voegen van de oven... En ook dat uh, past de, de oven aan en levert gevaar op bij het invoeren van kisten. En dat is weer zeer gevaarlijk voor onze medewerkers. Het boren voor de tunnels van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is officieel klaar na 2,5 jaar. Vannacht werd de gigantische boormachine Victoria uitgezet nadat het toekomstige station Rokin was bereikt. In totaal werd een tunnel van ruim 6 kilometer geboord onder de Amsterdamse binnenstad... En het ging niet zonder problemen, zo verzakten een aantal panden en moesten bewoners worden geëvacueerd. Zegt een woordvoerder van de Noord-Zuidlijn. We hadden nou best een lastige situatie. Er waren huizen verzakt geweest. En de reputatie van het project was eerlijk gezegd matig. Maar ja, het boren heeft laten zien dat er ook een aantal dingen heel erg goed kunnen gaan. En dat het vertrouwen wat we uiteindelijk kregen toch terecht was. En de verwachting is dat in 2017 de eerste metro rijdt. Voetbalclub FC Barcelona gaat proberen mensen van het roken af te helpen. Samen met de Europese Commissie heeft de Spaanse club een anti-rookcampagne gelanceerd... met een programma via internet en een smartphone-app. Rokers krijgen hulp van barça spelers als Pujol, Iniesta en Xavi. Op basis van een vragenlijst krijgt de roker persoonlijke tips, informatie en aanmoedigingen... Volgens de Europese Commissie zijn de app en het online programma wetenschappelijk onderbouwd. En tot besluiten hoofdpunten van het nieuws. Geschokte reacties in de Kamer op een uitgelekt rapport over misstanden bij de scholengemeenschap Amarantis. Strijders van de Congolese rebellenbeweging M23 hebben zich teruggetrokken uit de stad Goma. En het verzekeringsconcern Delta Lloyd gaat per jaar 4 tot 5 procent van de banen schrappen. Er werken nu 5400 mensen bij het bedrijf.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 Opnieuw goedemiddag, we heropenen het sportforum en dan gaan we nu toch echt met Tom Boot, met Arno Vermeulen en met Joop Albeda met meteen maar dit onderwerp. Dinsdag aanstaande is het D-Day voor de Nederlandse sport. Sportkoepel NOC NSF maakt dan bekend hoeveel geld de bonden in Nederland krijgen. We hebben het al in het judo verhaal gehoord dat er wel wat geld nodig is hier en daar. Vooral de kleinere bonden kijken met angst en beven uit naar die dag. Clemens Wortel, de voorzitter van de badmintonbond, maakt zich oprecht zorgen. Als wij geen uh, geld van uh, NEC en NSF zouden krijgen, dan hebben we een gigantisch probleem. Uh, ik heb nog geen idee van een plan uh, B, misschien wel een heel klein uh, beetje. Dus we focussen echt op, uh, op onze relatie, ook voor de toekomst met NEC en uh, NSF. Krijgen we dat onverhoopt niet, ja, dan zullen we echt uh, zeg maar, uh, onze mind moeten gaan opmaken hoe wij verder willen met, uh, met onze ambities. Joop Albera, hebben we met jou iemand aan tafel die weet wat er gaat gebeuren aanstaande dinsdag. Weet jij hoe het er ongeveer nee, uit komt te zien? Nee, ik heb, ik heb zelf ook geen idee. Ik ga er in één geval naar dat Roeien erbij hoort. Anders... En leg even uit, want waar, waar hoort Roeien dan bij? Roeien hoort bij een aantal takken van sport die in staat zijn om in dit geval uit een medaillepotentieel van 42 medailles en minimaal drie per Olympische Spelen te halen. Ja, om nog duidelijker te maken voor wie dan denkt, hè, waar gaat het precies over? Een aantal sporten wordt er echt uitgelicht. Hè? Een ja. aantal sporten wordt hoofdsporten, prioriteitssporten en alle andere sporten hebben pech gehad. Ja, dat, dat komt erop neer dat je, als je gewoon een bijdrage kunt leggen aan de top 10 ambitie van uh, de Nederlandse sport. En dat ook op serieuze wijze kunt hardmaken. Uh, met een investeringsplan en de termijn van vier of acht jaar... dan kom je in aanmerking voor geld vanuit het NOC... als speciale ondersteuning om zo'n programma te realiseren. Ja. En voor wie je net inschakelt, jij gaat het een en ander doen... Uh, bij de het roeien de komende ja. maanden. Waarom denk jij dat roeien er daarbij hoort? Wat heeft roeien dan te bieden waardoor het bij die topsporten hoort? Nou, ik zal mezelf wel behoorlijk... Uh, beledigd voelen als ik uh, op 1 december hoor... dat ik een sport naar de top moet brengen... en ik ja, zal op 4 manier. december horen ja. dat dat niet nodig is. Ja, Dat is inderdaad de goede dag, Dan is 5 december maar... een dag, wat mij betreft... Uh, van het teruggeven van de Sinterklaas. Een ja, dagje. precies, maar vanuit de sport geredeneerd. Ja. Um, nou, omdat roeien is, uh, past wel bij de Nederlandse. Grote mensen kunnen gewoon uh, uitermate goed roeien. Roeien heeft eigenlijk twee problemen. Het begint te laat met serieus roeien... en het stopt te vroeg. Met serieus roeien. En komt dus eigenlijk altijd een cyclus tekort. om echt succesvol te zijn. Dat kun je uit, gewoon uit harde statistieken kun je dat, uh, opmaken. Daarnaast heeft roeien een systeem. wat heel sterk gelieerd is. jarenlang ook uit, uh, zeg maar, uit de studentensport. 18-jarige leeftijd al gedeeld te beginnen. is eigenlijk te laat. En er zijn ook allemaal indicaties. dat wij een zeer getalenteerde. roeipotentieel op dit moment hebben. Nou. Combineer die aantal dingen en toch ook onze historie... of het met de Holland 8 is van de mannen en de andere overwinningen... die we olympisch gehaald hebben... dan is het heel aannemelijk om in een sport waar het we wel herkennen in Nederland... die ook heel bijzonder en heel puur is. Want ik liep dan vanmiddag op de bosbaan en regen of slecht weer of goed weer... ochtends om zeven uur zitten die mensen al in de boot... en zijn bereid om drie keer per dag heel diep te gaan trainen. Dus het fundament van de atleten is daar gewoon goed... En dan, dan zeg je van, nou, zijn de faciliteiten goed? Daar kan verbetering aan komen. Kunnen we met coaches en experts een stap maken? Dat lijkt ook aan de orde te zijn. En kunnen we daar een systeem maken wat succesvoller is? Nou, ja. aan die knoppen kun je draaien. Uh, en ik was er ook niet aan begonnen als ik daar geen geloof in had gehad. Nee, duidelijk. Uh, ton, voor zover jij er zicht op hebt... Hè? want het is natuurlijk een, misschien in zekere zin abacadabra hoe ze dat geld gaan uh, verdelen. Ja. Moet er een aardverschuiving komen eigenlijk? Mo moet er heel veel geld naar bepaalde sporten en uh, minder geld naar andere sporten? Nou, ik denk het wel. Vanwege die top-10-ambitie... het zijn bepaalde sporten die dat verdienen. Je moet die medailles minhalen. Alleen zijn er uh, hele vage dingen. Wat is de doelstelling, de algemene doelstelling voor Rio... Net zo goed. In 2008 hadden we moeten zeggen... wat is de doelstelling voor Londen? Ja. Jok, en... voor jou net 43 medailles ergens noemen. Is dat een doelstelling nee, of is dat een droom? Nee, er zijn, wat ik zei, het wordt, wordt tijd dat we met elkaar... gewoon eigenlijk het, de die historie van medailles niet, gaan winnen. Nee, dat we Sydney ja. gaan. Velen. En ik heb vroeger altijd gezegd... Uh, 30 plus medailles is voor Nederland haalbaar en maakbaar. En als ik de eerste 20 die we nu gehaald hebben... eigenlijk verdeel over judo... Over hippies, over wielrennen, over uh, roeien, zeilen. En dan mis ik er één in mijn gedachten, maar die komt wel. Wielrennen. En wielrennen. En die zouden gemiddeld allemaal drie medailles halen. Dan hebben we 18 medailles. Mm. En hockey zetten we taakstellend op twee medailles. Mm. Dan heb je een ondergrens van 20 medailles, heb je gerealiseerd. Ja, dat, maar, mm. maar dan lukt alles dus. Nee, dan lukt niet alles. Wielrennen? Dan zegt iedereen dat is niet, ona dat is niet onacceptabel om dat okay. als het ware taakstellend naar die ja. sport te zetten. Nou, daarnaast zeg je, zeg je we hebben. In 92 atletiek op het wereldpodium gehad. We hebben uh, afgelopen jaar Epke met uh, turnen op het wereldpodium gehad. We hebben in Zwemmen hebben een fantastisch centrum nu in Amsterdam en in, uh, in Eindhoven. Dat heeft een potentieel van 102 medailles die daar te verdelen zijn. Dat is nogal wat. Ja, maar wij zijn wel een heel erg klein landje hoor. Nee, wij zijn een heel er komen rijk. Een heleboel Amerikanen en Chinezen. Ja, om... ja, maar die mogen nooit meer dan een bepaald aantal mensen ergens naartoe afvaardigen. En wij hebben een aantal bijzondere kwaliteiten. Ook in dit land, die we niet moeten vergeten. En dat is A, geld. Dat is B, uh, fantastische infrastructuur. Dat is C, onze, zeg maar onze koopmansgeest. En een aantal van die dingen kun je in topsport prima gebruiken. als. Uh, en wij zijn ook wel een sportland. De, die discussie vindt wel vaak plaats. Maar ik zie sport dan wel zo breed dat als er ook nog 32 miljoen voor ons opgehaald wordt... als we met elkaar Alpe zes willen beklimmen... en we zijn voor Ride for the Roses bekend... dan denk ik, Nederland is een onwaarschijnlijk sportland. Maar we ja. weigeren... om in dat val... in de zin dat we van sport houden. We houden daarvan... Maar hoezeer hou je nog van sport als je zo je gaat richten op een aantal sporten? En dan kijk ik Arno even aan, want Arno, een van jouw andere sporten is tafeltennis. Die wordt hier niet in genoemd. En zo zijn er natuurlijk wel meer sporten. De badmintoncoach is, is waarschijnlijk terecht bang dat er geld weggaat. Ben je als land nog een sportland als je je puur richt op... wij willen zoveel medailles winnen en al die andere sporten zomaar laat vallen? Nou, Ik vind het wel eens een dreigement voor een aantal uh, sporten. Ik denk dat je er wel moet, je moet uitkijken om alleen maar naar die tien sporten... die je de meeste medailles uh, zouden kunnen opleveren... je te richten en al het geld in te stoppen. Wat er bijvoorbeeld gebeurt als je geen geld meer geeft aan badminton top... of aan tafeltennis, dat betekent ook dat straks die eventueel die, die jeugdtrainingen uh, uh, niet meer doorgaan. Uh, dat je ook uit de jeugd geen niveau meer gaat krijgen voor de toekomst. Het is natuurlijk niet zo dat het beeld wat je nu hebt van de tien landen... Uh, over tien of twintig jaar hetzelfde zou moeten zijn. In sporten bedoel je, ja. Spor in ja. sporten. Er zullen ook sporten zijn waar je nu niet in de top zit, maar je wel zou kunnen komen. En het kan een proces zijn wat een paar jaar ja. duurt. Dus het is gevaarlijk om je heel erg te focussen. Maar ze zijn natuurlijk niet helemaal gek bij ons. Dus en ze mag aannemen dat daar ook al aan gedacht wordt. Maar om je alleen maar op deze sporten te focussen... je moet ook kijken naar nieuwe sporten die de kans moeten hebben... om er in de toekomst bij te komen. Want het is inderdaad veel rijker dan alleen, alleen dit rijtje... En je zal moeten zorgen dat er, dat er potentie is in, in, in de jeugd. en dat die kansen krijgen om, om goed te trainen, goede trainers te krijgen. zonder dat ze nu al top zijn. Wat is, echt, je moet heel erg goed oppassen dat je ja. niet over 10, 15 jaar. tot de conclusie komt dat je alleen maar gefocust hebt op, op deze sporten. Dat je heel veel links en rechts hebt laten liggen. en dat duurt het weer heel lang voordat je dat er een beetje bij trekt. Dus ja. ik, ik ben met je eens, je moet echt wel uh, goed op je tellen passen. en, en uitkijken met amputatie van, uh, van sporten ja. die we dan nooit meer terugzien. Maar ik, ik denk, al... ik, maar ik denk dat je die zeven sporten de topsport moet financieren. En bij de andere sporten, de talentontwikkeling, en weet ik veel wat allemaal. Die vijf. Nu heb ik gezien dat judo bijvoorbeeld ook de talentontwikkeling. Dan ga je met die andere sporten concurreren. En dat is verkeerd. Maar het is natuurlijk niet zo. We moeten wel eh, voor de voor de beeldvorming, het gaat over de top tien als ambitie. Het zijn niet tien sporten die nog ondersteund worden. Mm. Dat gaat minstens over. Waarschijnlijk een twintigtal sporten of maar sporttakken. Maar waar er toch wel een aantal echt bovenuitsteken, En Waarom? dat zijn er minder dan tien. Uh, een aantal, een stuk of zes, zeven zullen er bovenuitsteken. Ja. uitsteken, Daar is geen discussie ja. over. En ik weet ook zeker dat het NOC niet zo stom zal zijn... om geen geld achter de hand te houden voor die takken van sport... die zich plotseling ontwikkelen. Neem even met volleybal, wat plotseling in 85 met de komst van Ari Selingen gewoon aan de wereldtop gaat kloppen. Had niemand verwacht, als je dat in die cyclus neer had gezet... dan had het NOC met deze visies gezegd, daar doen we niks mee. En mijn, mijn eigen uh, twijfel is natuurlijk ook van... wat gaat het NOC aanstaande dinsdag zeggen over volleybal? Mannen. Ja. Krijgt dat nog een kans? Vinden we dat maatschappelijk ook belangrijk... dat teamsporten, met name aan de mannenkant... ook dat belangrijk blijft? Of gaan we alleen maar op de medaille? Over heb je enig dat... idee? Ik, je heb geen wel wat mensen, dus... ik heb geen idee, ik heb wel verwachtingen. Uh, dat is wel het beeld hè, Nederland, hè? dat natuurlijk teamsporten terugloopt. Hè? Dat, dat zag je al in Nederland. Duitsland Londen. heeft hetzelfde probleem. Uh, en in vrouwensport blijft het groot... Om twee redenen waarschijnlijk: om veiligheid, omdat het goed is om samen te sporten. En de tweede is omdat uh, uh, vrouwensport toch veel. Die hebben, die, de ontwikkelingsgraad is daar iets lager, dus je kunt daar makkelijker mee penetreren. Maar we moeten uitkijken dat we niet alleen maar de medailleoogst op de individuen noemen. Die verzorgende medailleoogst. Maar teams schrijven het verhaal van de samenleving. Dat doet bijvoorbeeld het Nederlands voetbalteam: schrijft een verhaal van de samenleving. En dat is ongelooflijk spannend. En ik hoop dat het NOC ook een visie heeft op ontwikkeling van mannensport. Dat gaat over handbal, basketbal, volleybal, waterpolen. Daar mogen ze een keuze maken wat mij betreft. Maar ik hoop wel dat die kant van de samenleving wel blijft bestaan. Aanstaande dinsdag. Dan weten we een hoop meer, denk ik. En uh, daarna zullen we er vast nog eens over discussiëren. Ander onderwerp. Vorige week hadden we het al eventjes over. Internationale. De voetbalclub uit Milaan zet Wesley Sneijder onder druk... om voor minder loon te gaan voetballen anders dan zal die niet meer worden opgesteld. Het, het lijkt er een beetje op dat het commerciële tier gaat winnen van het sportieve... en ook zeer zeker van het sociale. We horen daarover de voorzitter van de internationale spelersvakbond Fifpro, Dat is Theo van Zeggelen. Dat, dat, uh, dat, dat lijkt erop. En uh, uh, het is nog niet zo, in mijn, naar mijn mening. Maar het gaat er naartoe en dat is de reden waarom uh, uh, niet alleen de Fifpro, maar ook toch uh, de verantwoordelijke, de governing bodies in het voetbal... Zich achter de oren moeten krabben en dat doen ze ook. Uh, want ja, dat kan niet de bedoeling zijn van sport. Uh, uh, nogmaals, het is een business. Uh, uh, we hebben uh, uh, clubs, dat zijn ondernemingen. Voetballers uh, zijn werknemers. Dat is allemaal uh, aanvaard. Maar uh, het moet natuurlijk wel gewoon uh, een sportief, op het sportieve vlak, moet het natuurlijk wel rondgaan van wie ik wil kampioen worden. Ik wil eens even jullie alle drie weten, om dat maar duidelijk te hebben... vinden jullie dat dat kan? Mag je een speler onder druk zetten... niet meer opstellen ten behoeve van dit? Arno? Nee, dat mag natuurlijk niet. Uh, het is al opmerkelijk dat er nu heel veel publiciteit is om deze zaak... terwijl we in Nederland uh, een paar weken geleden nog het geval uh, Leerdam hadden ja, bij Feyenoord. Bij Feyenoord. Uh, daar heb ik voor we toen niet over gehoord, maar... Uh, Soleimani is toch ook zo'n geval? Ja, dat vind ik nog... Twijfelachtig of dat zo'n geval is. Je zou kunnen zeggen, uh, speelt is wel zijn. goed genoeg ja, om, uh, ja, ja. om bij Ajax uh, te voetballen. Dat is natuurlijk ook altijd wel trouwens de escape voor een trainer... om te zeggen dat hij uh, andere spelers beter vindt... of dat spelers die vertrekken uh, het proces van andere talenten in de, in de weg zitten... en dat ze daardoor een stap opzij moeten zetten. Um, het, het mag niet. Het, het is ook wel goed nieuws natuurlijk in deze hele zaak um, met Snijder. Want wat is er aan de hand? Inter is in paniek. Daarom hebben ze gezegd, zou jij niet vier jaar willen werken voor het salaris... wat we je nu voor de komende twee jaar geven? Als je dat salaris kent, zouden wij allemaal ja zeggen. Hm. Eh, maar Wesley snijder niet. Nou, in principe misschien wel niet. Nou, ik wel. Zoveel principes heb ik dan misschien ook ja. niet. Maar uh, het heeft te maken namelijk met uh, financial fair play. Ze zijn wel degelijk ontzettend bang uh, voor de toekomstige plannen... of de plannen die er al zijn om het voetbal financieel gezonder te maken... en ervoor te zorgen dat clubs niet een te groot deel van het geld... dat ze wel of niet binnenkrijgen aan salarissen betalen. Moratti, die natuurlijk al jarenlang zijn privékapitaal in Inter stopt... om alle gaten maar te vullen die er zijn en het salaris ook van snijden betaalt ziet nu in dat hij wel degelijk de komende jaren... een probleem kan krijgen met zijn licentie van Inter. Dus die is aan alle kanten bezig om spelers te verkopen... en spelers in dit geval tekorten op hun salaris. Dat is natuurlijk uh, ontzettend merkwaardig, want... één, anderhalf jaar geleden, geloof ik, een jaar geleden... heeft hij zijn contract verlengd. Blijkbaar zag hij toen de serieusheid daar nog niet van in. Uh, maar nu wel. Maar dat is een zijstap. Uh, het mag niet. Het is een manier die je, die je niet kan uh, hanteren. Het is trouwens wel zo dat de generatie Snijder en de spelers daarvoor als je dat geld optelt, meer ka in kas uh, heeft... Die, uh, dan uh, de ja. voetbalklussen die uh, in, de, in de top uh, zitten. Ja. Dus, <lacht> dus het is ook niet zo dat we... Ze, dat we uh, dus heel erg medelijden moeten hebben met dan. al die spelers... Die, uh, die hun zakken aardig gevuld hebben. Maar ja. het, het, het kan niet. Nee. Uh, zijn de andere heren het daarmee eens? Of is er iemand die de verrassende mening toegedaan is... dat dit wel moet kunnen? Nou, Tom? ik denk, het is natuurlijk vreemd. Want er is een contract getekend en iedereen was erbij. dus ook het argument van Theo van Sechelen van de Vifco. Maar... De clubs mogen toch zelf hun spelers opstellen of niet? En de spelers kunnen toch weigeren dat aanbod? Dus wat is er aan de hand verder? Nou, dat hij niet opgesteld wordt, dat Snyder het weigert... en dat er dus een soort status quo optreedt... en dat daardoor waarschijnlijk je beste speler niet speelt. Nou ja, maar dat is de, de, het oordeel van de club natuurlijk. Ja, de, ja wel Tom, maar oké, okay, het, het is een beroepsverbod. Eh, want ze kunnen bij Inter niet hard maken dat Wesley Snijder niet een van de beste spelers van Inter is. He, dus ze hebben natuurlijk tot nu toe steeds geprobeerd om, om te zeggen hij is niet fit. Uh, en, en ze hebben nog gepakt op allerlei andere zaken, op z'n twittergedrag, te laat komen. He, dus ze zijn hem aan alle kanten het leven aan het zuur maken om hem maar deze winter te kunnen verkopen. Want dat is volgens mij het hele plan dat ze met hem hebben. Nou, dat is niet nou, kies, dat hoort niet. Dat nee, hoort maar dat, nergens. Dat is natuurlijk het plan, dat is al duidelijk. Hè? Maar de clubs mogen het alle tijden zelf spelers opstellen of niet. Tuurlijk ja? mag dat. Daar, daar, daar ontkom je niet aan. Maar uh, het, is, het is trouwens niet nieuw. Ik herinner me in de tijd van, uh, van Karel Albus bij Vitesse. AX trouwens heeft er ook een handje van gehad hoor, in het verleden met uh, Van Os uh, in het bestuur. Ja. Die waren ook bikkelhard. Maar Karel Albus heb ik zelf bij Vitesse lang geleden een keer uh, horen zeggen. Na afloop met een bier in de hand. Uh, Vierklauw en Makai hadden nog een contract uh, voor. Op dat moment geloof ik anderhalf jaar. Toen zei hij: Maar die gaan echt deze zomer de deur uit. Het gaat mij niet gebeuren dat die hier transvrij, transfervrij uh, vertrekken. Want ze hadden geld nodig bij Vitesse. En natuurlijk gingen ze die zomer naar Spanje voor heel veel geld en waren ze weg. Ja. Want die spelers werd wel duidelijk gemaakt dat je beter maar kon vertrekken... omdat je anders toch echt uh, heel vervelende dingen maar is, ging is meemaken. is er geen tussenoplossing te vinden dat je dit dan toch... op een normale menselijke manier doet? Joop, hoe kijk jij hier tegenaan? Nou uh, goed, <coughs> uh, het aanbod van Moratti aan uh, Wesley is volstrekt legitiem. Toch? Ja, dat je zegt, wil je het voor de helft van het geld doen? Ja, dat is nog welk, steeds, welk. Hoeveel is dat, Arno? Nog steeds 7 miljoen nee, maar, per jaar? Ja, of maar, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, los van wat het bedrag is. Dat mag je ja. gewoon zeggen, van, jongens, of het is crisis in mijn bedrijf... of het is crisis in ons land. He, we merken het zo langzamerhand ook dat er wat aan de hand is. En dus doen wij nieuwe arbeidsvoorwaarden aan, aan, aan, aan het personeel. De voetballers, en die kan dan zeggen ja of nee. Nou, en vervolgens kun je zeggen, van, goh, daar komen we niet uit. Maar het bedrijf moet wel bestaan, want uh, internationale is groter dan Wesley Snijder. Hoe komen we hieruit? Nou, en dan vind ik de oplossing om te zeggen: dan laat ik je niet spelen. Dat is wel een. Dan dingetje. gaan we je pesten dat je niet dat mag twitteren. Dan gaan we je een boete geven dat als dat je één minuut te laat ja, dat komt. Zegt iets Enzovoort. Over de, dat Enzovoort. zegt iets over de kwaliteit van hoe. Uh, in Italië uh, met topspelers omgegaan wordt... en hoe ze denken dat ze gewoon dit soort problemen ja. oplossen. Maar nou is dit voorbeeld misschien wel het voorbeeld... waarbij bijna iedereen zegt... ja, dat slaat eigenlijk nergens op, je moet uh, snijden laten spelen. Leerdam is misschien een beter voorbeeld. Dat is een speler, dat is niet de belangrijkste speler van Feyenoord. Daar hadden ze, als ze het slim hadden aangepakt... hadden ze ook nog gewoon kunnen zeggen... die vinden we even niet goed genoeg. En die jongen zelf vertellen... als jij gewoon tekent, dan uh, mag je weer spelen. Um, er zit daar natuurlijk ergens wel een schemengebied... waarin je ook de club een soort van gelijk... Wil geven, toch? Dat als, um, um, als dan loopt hij namelijk anders loopt hij gratis deur ja, de uit. Natuurlijk dat, dat is, is dat ook zo. En ja. Kijk, Ronald Koeman, ik vind dat ze bij Feyenoord... in eerste instantie niet heel erg handig gespeeld hebben. Daarna hebben ze, toen ze wel sokken van de publiciteit, hebben ze het beter gedaan, hebben ze ook beter uitgelegd. Uh, Toen hebben ze eigenlijk die, de betere reden bedacht, toch? Zo, zo zou je het kunnen noemen, ja. maar die hadden ze eerder kunnen bedenken. Ja. Uh, kijk, Tony Villena, die nu speelt bij Feyenoord, blijkt, want dat moet je altijd maar afwachten, ja. die is 17 jaar, blijkt een heel groot talent. Dat was afgelopen week de beste speler bij Feyenoord. Hij speelt nu omdat Leerdam uh, niet speelt, want uh, ja. dat was de derde middenvelder in het elftal. Uh, dus kun je zeggen, Koeman heeft gelijk gehad. Wat natuurlijk gebeurde, is dat Leerdam uit de selectie verdween. Die, die moest weg, die moest op de tribune zitten. Dus dat had je slimmer kunnen doen. Je had kunnen zeggen, in eerste instantie al, jongens, uh, we nemen het hem niet kwalijk. Trouwens, hij heeft waarschijnlijk al een contract ergens anders getekend. Hè. Dat, weten, dat weten ze. En daarom heeft het ook niet zoveel zin meer om met hem te gaan praten. Maar uh, uh, we hebben een, een talentvolle jongen. Uh, hij vertrekt het einde van het seizoen. Uh, met Fulena gaan we wel door in de toekomst. We beginnen met hem als 17-jarige in de basis en we kijken even hoe het loopt. Maar het kan best zijn dat de situaties zijn dat we teruggrijpen op Leerdam. Want we willen graag ook wedstrijden winnen en ons plaatsen voor Europees voetbal dit seizoen. Dan was de boodschap duidelijker geweest. Nu had je wel het heel erg. dat hij op zijn vingers werd getikt. omdat hij dat met die niet wilde bijtekenen. Hij moest uit de selectie. werd daarna weer teruggehaald. En daarna kwam pas de, het goede verhaal van Feyenoord. Dus ze zijn er niet heel handig mee omgesprongen. Natuurlijk heeft Koeman het recht. om een zeer talentvolle voetballer. van Feyenoord nu te laten spelen de rest van het seizoen. en Leerdam niet. want hij blijkt ook inderdaad. misschien wel beter te zijn. Ja, dat vanaf. mag. Maar en hoe, gaat, gaat nou erom, onder... hoe doe je het? Op ja, welke manier Hoe doe je er je nou ondertussen zo'n zaak Leerdam dan ziek op? Want... Ik, ik, ik heb daar een tussenvraag. Ik ben benieuwd. maar dat weet jij beter, Arno. Met wie zitten, zitten die clubs nou eigenlijk om tafel? Spreken ze met Wesley Snijder en spreken ze met Leerdam... of spreken ze indirect met de zaakwaarnemer over dit soort problemen? Want de zaakwaarnemer speelt volgens mij nog steeds niet... maar is soms wel in staat om problemen die er tussen een werknemer en een werkgever zijn... tot onwaarschijnlijke proporties op te blazen. Media helpt dan soms ook nog wel eens een klein beetje. Eigen Twittergedrag kan het natuurlijk ook nog wel beïnvloeden... maar spreken ze nou met elkaar of spreken ze over elkaar? Nou ja. Allebei natuurlijk. Ik bedoel, er zijn gesprekken tussen Koeman en Leerdam. Hè, dat zag je pas ook op de training, waarin hij natuurlijk met hem praat... en dat probeert tot die jongen door te dringen en ook uitlegt wat zijn problemen zijn. Maar natuurlijk, de zakelijke gesprekken vinden plaats met de zaakwaarnemer van deze jongen. Uh, en dat gaat wel op een andere toon natuurlijk dan met die jongen zelf. En die zaakwaarnemer heeft er misschien wel heel veel baat bij om Leerdam weg te brengen natuurlijk bij Feyenoord. En wat bij Feyenoord meespeelt is dat ze al twee jaar lang al die talenten, de vers van deze wereld, Wijnaldum voor kleine bedragen, soms transfervrij, maar allemaal de deur uit zien lopen... terwijl ze de afgelopen tien jaar daar ontzettend goed bezig zijn... met hun jeugdopleiding, allerlei talenten naar boven trekken... maar het levert nog steeds het grote geld niet op... waardoor ze ze niet kunnen houden. En dan ja. komt FC Twente en die zeggen dan tegen zijn jongen... Joh, kom bij ons, uh, je bent transfervrij, we betalen jou 6, 7 ton, 8 ton salaris... wat voor fijn dat dit moment echt uh, de, de top van de salarisschaal is... en wat deze jongens daar niet verdienen, en ze zijn weg... Dus er zit ook wel een frustratiefactor bij... dat Feyenoord niet in staat is om die visuele cirkel... eigenlijk op een of andere niet te doorbreken. Ja. Dat ze die jongens wel kunnen houden. Kijk, Leerdam Le is een eigen kweekspeler, verdient natuurlijk nog niet al te veel bij een club als Feyenoord. Inderdaad, uh, een Twente. Maar Twente uh, zegt dat ze nog geen contract hebben. Dus laten we zeggen, een Twente, dat kan een andere club zijn... Ja. betaald voor een transfervrije speler van zijn niveau. Misschien inderdaad wel 7, 8 ton. Maar je praat nu al wel individu ten opzichte van de organisatie. Dus Feyenoord en ook Inter hebben niet zoveel ongelijk... omdat die organisatie eigenlijk belangrijker is dan het individu. Ik vind wel in het geheel een verschrikkelijk kapitaalverlies... zowel voor de speler als voor uh, de club. Hè. Hm. De, dat vloeit zomaar weg. Ja. Want dat is mijn vraag dan bij Inter ook. Je kunt, kunt Sneijder nou wel pesten. Maar als hij vervolgens niet speelt... konden wij spreken alle perspectief voor de komende jaren in, in het gedrang. Voor hm. Sneijder... Nee, maar ook voor, voor, ook Inter. voor de club. Als Inter niet uh, ja, Champions League speelt ja. en Europee European League zou moeten spelen... Nou, dan weet je ongeveer ja. hoe het scenario wordt. In dit wordt. specifieke geval ook ja. nog eens voor het Nederlands elftal. Ja, ja het is, dat, dus, dat, dat is het persoonlijk aan de kant ja. van Schneider. Dus die zal er alle belang bij hebben om het op een manier op te lossen... zodat A's zijn positie bij Nederlands elftal... wat ik altijd nog wel een beetje stiekem Barcelona 2 noem... om daar te kunnen spelen. Maar da daar gokken ze natuurlijk ook een beetje op. Dit is fantastisch voor Iente. Dat van Gaal zegt dat hij misschien wel moet zeggen. Ja, dat wordt wel een probleem met uh, Sneijder bij Nels Elftal. Ja, maar dat hij dat leest, schrijft hij in zijn handen. Want uh, dan ziet de situatie er heel gunstig uit. En is de kans groter dat Sneijder deze winterstop genoegen neemt met een, een minder bedrag bij een andere club. Of in het gekste geval, inderdaad accepteert dat hij vier jaar werkt voor, uh, voor het contract wat hij nu heeft. Wat hij in twee jaar verdient. Maar dan zal hij waarschijnlijk inderdaad vertrekken deze zomer. Dat komt ze wel heel goed uit. Inderdaad, spelers maken vaak keuzes. die ze misschien liever niet doen. omdat ze in het Nederlands elftal willen spelen. Dat hebben we met Huntelaar ook meegemaakt. Waarop Van, Mar van Marwijk toen nog zei. ja, als jij naar het EK toe wil. is het toch wel handig dat je ergens bij een club speelt. en niet op de bank zit. Ja, nou kan Snyder in dit geval nog even aanrommelen. want het volgende grote toernooi Tuurlijk. is het nog even niet. Ja, maar oké, okay, uh, het gaat snel. Ja. Ja. Moeten wij nou alles bij elkaar accepteren. dat dit aan de orde van de dag is in de voetbalwereld? Het is gewoon hard tegen hard, waarbij soms dus. De speler met zijn zaakwaarnemer behoorlijk vals spel speelt. En soms de club, zoals nu in het geval van Inter. Of kan je hier nog ergens een oplossing voor verzinnen? Ja, ik zie niet in dat de spelers hier in dit geval vals spel volgens mij spelen. Want de snijder is inderdaad niet veel te nee, verwijten. En dan, dan is niet veel te verwijten. Maar dat natuurlijk de, de zaakwaarnemer aan, die natuurlijk soms ook wel gewoon dingen in de media gooit. om breuken te forceren. Dat en gebeurt. Zo, dat maar dat okay, gebeurt contract, je moet accepteren dat contracten af kunnen lopen. En je ja. moet ook accepteren dat uh, uh, uh, één jaar voordat de contract afloopt. er al een bepaalde situatie rondom een speler ontstaat bij een voetbal. Club. Dat is gewoon zo. Als jij nog één jaar op de klok hebt, dan weet je dat er druk komt, of bij, bij te tekenen, of dat ze je vriendelijk vragen om met een transferbedrag uh, uh, op te hoepelen, want dan dat ze in ieder geval nog geld uh, van je kunnen krijgen. Maar Zou je zoiets bijvoorbeeld? Ik zoek naar nou een oplossing. Hè? zou je iets zoiets? Nou, dat is ook knap. In, ja, zou, zou je, zou je, ja, daarom. Misschien komen we eruit. En dan kunnen we het ook meteen aan al die klanten. We nieuws. Ja. Maar zou je zoiets in een contract kunnen opnemen? Dat je een jaar voor het einde van je contract om de tafel gaat zitten en dan, ja, ik weet het niet... Maar dat, doen dat, dat, dat doen ze allemaal. Dat ja. doen ze allemaal, lijkt mij. Ik... dat je elkaar een bepaalde loyaliteitsbelofte ja, maar, een, doet... Lo lo loyaliteit of in die... is in dit geval uh, win, een, een, een, een edelbegrip, edel maar ja. uh, het, gaat om, het gaat om geld. Het te gaat naïef ook dus, absoluut, het om zoveel geld absoluut Absoluut naïef, ja. het gaat om, ja. om heel veel geld. En spelers uh, voor, voor dat soort bedragen... Nou ja, oké, okay, we praten net over een hele generatie Feyenoord-talenten... Uh, die er toch niet voor gekozen hebben om te wachten... tot het Feyenoord weer terug is in, in de top... Maar uh, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Dat is onmogelijk. Hetzelfde geldt voor die spelers van, uh, van 16 jaar... die naar het, uh, het buitenland vertrekken. Mensen weten het altijd zo goed te zeggen. Ja, dat is toch ongelooflijk, dat moet je niet doen. Maar nee, kan je het nooit dan kwalijk nemen? Nou, ik, ik, wat ik al zei, ik vind dat ze... Niet, niet dat hij nu niet speelt, bijvoorbeeld. Hè, als, je, als je praat over Leerdam. Ik vond wel hun eerste reactie op dat moment uh, uh, niet tactisch. Dus het besluit wat ze genomen hebben, daar kan ik wel mee leven. Ik zou dat wel op een andere manier uh, gecommuniceerd hebben. En met hem ook, denk ik, wel uh, besproken hebben. Ja, maar... En dan moet je juist zegt, anders inpakken. Ja. Duidelijk, je moet gewoon duidelijk zijn en zoals het is. Precies, en dat hebben ze dus wel gedaan, maar iets te laat. En maar ik denk waarom ze zet je dan bijvoorbeeld dan... op de tribune, weet je wel? Ja. Dat is wel gek. Ja. Hè, dat je zegt, Filena is, uh, is beter en we willen zijn ontwikkeling het komende half jaar uh, zien... en dat willen we niet uh, stoppen omdat jij nog in de basis staat. Dus we willen doorstroming hebben, dat is begrijpelijk. Maar je kan mij niet vertellen dat deze knaap die gewoon afgelopen jaren... bij Feyenoord altijd gespeeld heeft, van de een op de andere week niet meer genoeg is... om bij de eerste zeventien te zitten. Nee. Dat is ja, gek. Dat, er is afscheid van genomen al. Ja. Ja. Hoe gaat het tussen Snijder en Inter aflopen? Ik, ik denk als er een aardig aanbod komt deze, deze zomer, dat hij gewoon... Uh, dat deze die zomer leggen. passen. Maar sorry, deze, deze winter nog, kan nog. Engeland uh, zou me niet verbazen, er zijn, zijn wat clubs in moeilijkheden. In moeilijkheden. <laughs> er zijn wat trainers in moeilijkheden en er is wat, uh, wat geld. En snijden ze aan natuurlijk voor de Premier League. Een, een Fantastische voetballers zijn. Ja, dan krijgt Moratti eh, nog een extra bonus ja. van, van een club uit Engeland... Ja. waardoor een gedeelte, van, gedeelte ja. van zijn verlies toch gecompenseerd wordt. Ja. Ja. En hij heeft gisteren. Maar Arno is Wesley Sneijder. Die herinneren we ons van de Wesley Sneijder uit 2010. Is dat nog dezelfde Sneijder? Is hij nog werkelijk zo goed? Nou, We hebben het moment ook afgelopen jaar wel heel goed zien spelen... maar hij heeft het niet constant kunnen laten zien Maar hij is. 28? 29. 29, ja, nou, ja. dat is krachtig leven. Dat, dat moet, uh, Ton. Dat, dat, dat, dat moet wel. En bij Inter heb ik hem ook echt nog hele goede wedstrijden zien spelen. Het Fysieke is wel van belang. Hij heeft, uh, uh, hij heeft wel wat blessures gehad, onlangs natuurlijk nog weer. Uh, uh, hij komt nu terug van een blessure. Het is wel fijn als je het over langere tijd kan, kan laten zien. Maar ik ben niet bang dat Snijder in, uh, in de top van Engeland met zijn manier van spelen, ook en met zijn kwaliteiten. niet de versterking is voor, voor nou ik zou bijna zeggen, de, de, de hele top in Engeland. Ook bij Man United hoor. Kijk maar eens wat daar loopt. Hè. Ik kijk ook naar onze Premier League denk je toch af en toe, mijn god, wat zou het toch fijn zijn... als er een speler tussenloop die af en toe eens een goede paas kan, uh, kan geven. Nou, de kans wordt steeds groter. <laughs> maar uh, het, een laatste vraag misschien daarover. In, bij, is, de hele ploeg van internationalen heeft die... Een halvering van het contract gekregen? <laughs> nee, maar ze hebben wel afscheid genomen van Lucio onder andere en andere dure jongens. Uh, de keeper is naar, uh, naar de Premier League afgelopen, afgelopen zomer. Dus de, de, de eerste sanering is gewoon deze zomer al ingegaan. En uh, ook, ook aan die spelers is wel toen het voorstel trouwens gedaan, op okay. een paar spelers. En toen uiteindelijk is het dus het gevolg daarvan geweest dat ze vertrokken. Mocht u net hebben ingeschakeld, we praten in het sportforum van deze week... met Joop Alberda, Arno Vermeulen en Tom Boot nu over wielrennen. De wielenwereld is nog druk bezig binnen de sport om orde op zaken te stellen. Al maanden eigenlijk, en zo elke week gebeurt er wel eens wat. Gisteren is er een onafhankelijke commissie ingesteld... om de rol van de UCI te onderzoeken in de dopingaffaire rondom Lance Armstrong. Om deze commissie heeft die de Internationale Wielerunie, zelf gevraagd. Deze club van mensen gaat het USADA-rapport bestuderen... en wil dan in het voorjaar komen tot een aantal conclusies en aanbevelingen... met als doel het verbeteren van het aanzien van het wielrennen. Um, hoe geloofwaardig is dat? Zelf een commissie instellen om jezelf te onderzoeken? Joop? Nee, dat is een onafhankelijke commissie. Ja, dat is op verzoek van de UCI, voor zover ja. ik geïnformeerd ben, ja. om, om een commissie in te stellen. En er zitten dus mensen in die niet UCI gebonden zijn. Dus dat, dat nou ja. is wel geloofwaardig. Of hoe, de, hoe vervolgens de wielerwereld ermee om zal gaan, dat is natuurlijk de proof of the pudding. Ja. Nou, het sterke is natuurlijk dat de kas. Dat heeft gedaan. Het verzoek is aan de KAS. dus die, uh, de. laten we zeggen, sportrechtspraak ja. gedaan. En die heeft die commissie samengesteld. Dus dat, is dat maakt van... een beetje onafhankelijk idee ja. wel, natuurlijk. Verwacht jij er iets van, Tom? Van zo'n commissie? Ja, ik weet niet wat de onderzoeksvraag is. Jij zei daar net iets van, om het aanzien ja, uh... van de dealrennen. Ja. De onderzoeksvraag de moet natuurlijk zijn. vooral om te zien of de UCI alles wist. Ja, maar de onderzoeksvraag moet zijn: hoe komen we van doping af? En wie is eraan... Uh, bestuurlijk verantwoordelijk, en die moet eraan gaan. En dat is de vraag nou net niet. Nee, nou, daar zou, dat zou, zouden ze daar achter kunnen komen... maar dan komen ze er dus achter dat die bestuurders van tien jaar geleden... daar verantwoordelijk voor waren. En dan schieten we daar iets mee op. Is dat fijn nou, om te weten? Nou, je kan van het verleden leren. Ik bedoel, dat altijd, dat is ook die onderzoekscommissie in, in Nederland... nu aangesteld in Nederland, die ook van het verleden wil leren... Ja. Maar wij, wij willen toch allemaal weten of Heen Verbrugge op de hoogte was ja. van uh, het dopinggebruik van Armstrong. En of ze wel of niet uh, dingen onder het tapijt hebben geveegd in die tijd. Ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om te weten. Het dus is even de vraag. Hoe ver hoe, en hoe diep gaan ze? Of komen ze terug met een, met een aantal containeroplossingen? Maar voor iedereen zegt dat, dat klopt wel. Maar we hebben een totaal andere oplossingsstructuur in Zuid-Europa dan in Midden-Europa en in Noord-Europa. En ik denk dat daarin dat je als land, wat Nederland zelf kan doen... gewoon zijn eigen maatstaf daarin maar moet gaan ontwikkelen. Zeggen, nou, dit is de wijze waarop wij daarmee omgaan. Ja, nou, daarover gesproken. Ondertussen is men in Nederland dus ook bezig. De drie grote Nederlandse ploegen en de uh, KNWU, de Wielerunie van Nederland... zijn er bij een geweest en gaan een gedragslijn hanteren. hebben ze officieel bekendgemaakt. En als dan blijkt dat werknemers in het verleden bij het doping betrokken zijn geweest... dan worden die dan uh, gestraft. Uh, het rare is wel dat ze nog niet willen zeggen wat die gedragslijn dan precies is. Wat kan daar dan achter steken? Nou, dat hebben ze al ze gezegd. De reden daarvan dat is omdat ze moeten toch juridisch toetsen ja. of ja. dat allemaal kan. He, dus dat is vrij logisch. Alleen, wij uh, verbeteren de wereldbegin bij jezelf, he, in Nederland. Maar het is een internationaal vraagstuk. Stel nou dat uh, alle Nederlandse renners gebruikt hebben en gestraft worden dan is volgend jaar begint de, het wielerseizoen zonder uh, renners. He, dat moet dus internationaal met alle landen gebeuren. He, dus uh, die aanzet die Nederland doet, moet, ze moeten heel erg oppassen... want dan is het profwielrennen gaat er helemaal aan in Nederland. Men moet het internationaal doen. En als je het internationaal niet voor elkaar krijgt, dan... Uh, dan heeft dit in Nederland helemaal geen zin. Maar, maar, maar vind je dan oh. ook dat ze het in Nederland nu nog niet moeten doen? Inderdaad, met dat misschien als gevolg... dat wij dan straks met z'n allen wel heel netjes zijn Nou, geweest. ik had net een voorbeeld. Stel ja. dat uh, iedereen gebruikt heeft, ja. alle Nederlanders gebruikt... die worden gestraft. Nou, het wordt een saaie bedoeling voor ons... Uh, uh, om volgend jaar het begin van het seizoen uh, te bekijken. Oké, okay, maar die ploegen bestaan voor groten, een groot deel toch uit buitenlandse renners natuurlijk ook, dus dat is niet zo'n... Nou, kom en, nou, en... Rabo en dergelijke, dat zitten toch behoorlijk ja. wel, wat Nederlandse ah, renners het is, in. Het is wel hoor. heel erg uh, theoretisch, Tom, wat je zegt. Ik bedoel, je zegt ook, uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ik ben blij dat in ieder geval het een initiatief is om wat te doen in Nederland, dat ze bij elkaar zitten, dat de KNWU uh, niet denkt, de eerste hitte lijkt er even af, uh, stoppen. Nee, die, gaan, die pakken wel door. Ze brengen die ploegen bij elkaar en ze willen toch met, uh, met, deze, uh, met het protocol, zeg maar, gaan, ja. uh, gaan komen. Doe het, en als je de, dat voor elkaar hebt... gaan we dat protocol verder in Europa uh, winkelen en zeggen... jongens, dit hebben wij in ja. Nederland afgesproken, uh, doe mee met ons. Maar dan ja, maar... heb je in ieder geval iets gedaan... dan dat je inderdaad alleen ja, maar... maar kijkt naar de internationale oplossing... die voorlopig nog niet komt. Nee, maar goed, dat is absoluut uh, noodzakelijk. Stel, kijk, die gedragscode is tegen de doping. Niemand gebruikt meer doping van de Nederlandse renners. En als het in het buitenland niet zo is... Dan word je alleen maar laatst elke keer, ja, dus het, dat is ook niet het, leuk. Dan wordt, het, dan wordt het wel helder. Bovendien is die code is er al lang. Wij noemen dat volgens mij de, de WADA-code. Ja. Die is er dus al lang. Dus dat soort gedragsregels. Daar hebben we dus de afgelopen tijd niets aan gehad. Ja. Helemaal niets. Althans... Nee. Nee, dat ben ik met je eens. Ik ben ah, dus moet je een stapje verder gaan. Dat deed nou, de, de Skyplug ja. bijvoorbeeld, door te zeggen... Ja. als wij ooit ontdekken dat, dan lig je eruit en heb je ja. zo'n hoge boete. Dus je kan het nu zeggen, ja. met als gevolg dat daar een flink aantal mensen is opgestapt. Ja. Dat, kan je, dat kan je natuurlijk overal doen. Dat kun, je, dat kun je overal doen. Dat is eigenlijk ook datgene wat je bij wijze van spreken... bij heel veel aanstellingen en publieke functies in Nederland ook. Dan ga je gewoon kijken wat heeft iemand in de geschiedenis gedaan... alvorens hij bijvoorbeeld minister wordt. Ja. Nou, dan moet je een redelijk... Een schoon track record hebben, anders komt ja. niet en daar merk aanmerking voor zo'n ministerspost. Het is nu alleen. Gaat wel eens missen. Gaat ja. wel eens mis. Dat gaat uh, ook met verslaggevers en dergelijke, met Charles <laughs> Suieter en dat gaat, Er gaat wel eens wat mis. Ja. Uh, dat is ook niet erg, want dat bepaalt ook. Dat geeft ook scherp aan waar de norm ligt. En dus dat, dat is het positieve van, van dingen die, die uh, misgaan. Uh, ik ben bang dat dit misschien wel eens heel erg verspreid gaat worden. Want iedereen die aangeklaagd wordt over doping probeert dat probleem te verspreiden. We dus zijn de. Die sport heeft het ook en daar zit het ook. En daarmee wordt het dan zo breed dat het niet meer hanteerbaar is. Wielrennen heeft in toenemende mate denk ik, wel de behoefte om het nu echt schoon te maken. Om er gewoon ergens schoon schip te gaan maken. En ik denk dat je als Nederland gewoon moet zeggen... dit is de manier waarop wij ermee omgaan. En de ploegen die Nederlands gebaseerd zijn... zullen zich moeten gaan houden aan een aantal gedragsregels. Zo ingewikkeld is het natuurlijk ook weer niet. Vergelijk het even met. Ik had het laatst met, uh, met iemand over met Formule 1. Dus er worden natuurlijk bizarre bedragen betaald. Maar die mannen die hebben een tracker bij zich. Dus een, een, een piepetje. Waar ze altijd weten waar ze zijn. Hoe de hartslag is. Hoe ze fysiologisch voorstaan. Want Ferrari wil dat gewoon permanent weten. 24 uur per dag. Ja, nou zijn dat er alles bij elkaar niet zoveel als het complete wielerpeloton? Nee, maar het complete wielerpeloton bestaat uiteindelijk bij de Tour de France uit 180 man. Ja, maar je weet nooit precies welke 180 dat zijn. Dus dan zul je er toch al 500, 600, 700 maar dan het, van die dingetjes moeten hebben. Dat is hebben. op 6 miljard mensen niet echt veel. Nee, en als je dat is het man... niet veel te duur om dat te doen? Nou ja, het is op een gegeven moment... Ik zeg niet dat je dat moet doen. Want het, uh, het, het Adams systeem of het dopingsysteem... waar je nu om de, moet aangeven waar je de komende maand om de 4 uur bent... is natuurlijk ook een merkwaardige strafvervolging bijna. Dat je gewoon niet meer vrij bent om ergens te zijn. En de het is vraag bijna is bijna een altijd, enkelbandje eigenlijk. He? Ja, dat is gewoon een soort tbs, maar dan in sport. Ja. En je moet je afvragen over al die regels die wij toevoegen, of dat het systeem niet helemaal aan het verlammen is. Of dat er uiteindelijk iets komt en mensen zeggen, nou, ik doe dat op mijn manier. Dan zullen er altijd ja, boven Blijkbaar uit. is het nodig, toch? Er zijn altijd mensen die proberen de regel te overtreden. Voor roem, voor eer, voor status, voor geld. Ja. Dat, dat is de wereld. Dus ik heb geen illusie dat je het helemaal schoon krijgt. Maar ik schrok eerlijk gezegd wel, ik, de afgelopen week was dat feestje dan van die, van die wielersport uitreiken, ja, van die, van die wielerprijzen. Door, ja. Dus daar werden wat mensen aan het woord gelaten en natuurlijk gaat het dan over doping en de huidige situatie van, van het wielrennen en de grote problemen waar ze mee te kampen hebben. En dan staat Adrie van der Poel ja. voor de camera en die roept dan op om het volledig toch echt te laten rusten en vervolgens geeft hij de schuld van het opheffen ja. van de Raboploeg aan de media. Toen dacht ik echt van, nou, die generatie is dus kansloos, die kunnen we wel schrappen. Ja, want dat en, komt nooit meer goed. Ik, ik precies hetzelfde Ik zorg me een hoedje. Boosaardig was het zelfs. Nou nou nou, nou, ja, nou, nou, nou, nou. Dan is blijkbaar dus nog iedereen, niet iedereen er nee, nou, het erover eens dat het nou, een oplossing is. Ik denk dat je gewoon naar een andere. Naar, de oplossing ligt altijd in waarden boven de sport. Niet in de sport zelf. De sport is het fenomeen waarin we het zien. En daarboven zitten er een aantal dingen die niet goed zijn. En wielrennen, dat kunnen ze niet ontkennen, heeft natuurlijk een sterke neiging gehad om altijd die mensen te selecteren die uit hun eigen omgeving komen. En ik heb met het Cervelo Testteam gezeten en met de eigenaren wel eens over gehad. Wat, en wij hadden eronder staan, winning is not the only thing. een beetje tegenover, me, tegenovergesteld aan mijn DNA. <lacht> Meedoen is belangrijker dan nee nee, nee, nee, nee, dat is heel wat anders. Okay. Dat is totaal iets anders. Okay. Maar winning is not the only thing, als wij nou 181 tot 190 worden... wordt het wel scherp wat wij doen. En wij hadden de ploeg ondergebracht bij het Zwitsers Olympisch Comité. We hadden ongeveer een half miljoen aan extra geld voor persoonlijke controles... En we hadden renners duidelijk gemaakt, wij willen jullie beter maken. En resultaten zijn gewoon een gevolg van dat jij beter wordt. En er zijn niet het resultaat van allemaal duistere dingen. En we, weten gewoon, we willen gewoon graag weten waar je bent. Nee, maar je geeft ja. nu een voorbeeld. En ook ja. dat voorbeeld van Nederland. Als dat geen internationale navolging uh, krijgt, dan kan je het helemaal vergeten. Want dan hoeven wij hier geen professionele sport meer uh, ja, uh, toe het het te passen. Is, het, is, het, het is verleidelijk om jou gelijk te geven, maar het is wel een aanname. Maar van wie van die renners is later gebleken dat ze doping gebruikt Nee, nee, ik Thor Husshofft, wereldkampioen geworden. Emma Pouli, wereldkampioen geworden. Carlos Sastre, een van de weinigen, zo niet de enige, die in 2008 de Tour de France won en schoon was. Dus voor die ploeg, Theo Bos, zat er ook bij die ploeg. Dat was toch een ploeg van... dat hebben we ook, ook aan die sporters gezegd. Van wij zoeken gewoon 18 mensen of 25 mensen... die dit willen doen onder de code die wij in de ploeg hebben. En is dat gelukt? Of dus ging het daar toch soms over doping? Of moest je daar toch soms renners voor denken... Of heb je daar zelfs een te gebruiken? Nee, wij, wij, hadden ons eigen, wij hadden ons eigen regime buiten het UCI-systeem, buiten het WADA-systeem, buiten wat de Fransen doen en buiten wat internationaal. En regime. dat werkte, bij Cervelo werkte dat, voor zover dat 100%. Werd, nee, voor zover ja, ja. wij dat kunnen controleren, ja. werkte dat. Ja. Je hebt het over DNA, heb het DNA, heb Hebben Dijkstra, onze wielencommentator heeft me ooit uitgelegd en dat vergeet ik nooit, maar hij zegt... volgend jaar is het 100 jaar Tour, 2013, dat is dus eigenlijk... gewoon 100 jaar doping. En dat was ook, nee, maar dat is echt zo, en dat was ook gewoon geaccepteerd gedrag. Als je naar de beginjaren van de Tour de France uh, uh, teruggaat... was het voorkomen geaccepteerd. Ja. Mensen moesten ongeveer 24 ja. uur op een fiets zitten... en gebruikten de toenmalige middelen, uh, er was geen EPO en geen amfetamine... maar er, waren, er was cafeïne of wat anders. En dat gebruikten ze om op de been te blijven en vooral niet in slaap te vallen... als we, als we die die prestaties moesten leveren die fysiek eigenlijk onmogelijk waren. Dus ja, we worden... vieren eigenlijk volgend jaar ook gewoon 100 jaar doping. Ja, ja. Tot zover over ja. doping. Ik wil nog wel even door op het wielrennen. De Nederlandse wielerunie en de bondscoach, Leo van Vliet... die gaan niet verder met elkaar. Het WK liep niet zoals men had gedacht. Maar door de rake opmerkingen van Van Vliet... over de instelling van de renners over matrixborden... en het bekijken van de race vanaf een andere locatie... heeft hij in ieder geval er alles aan gedaan. Ik denk dat het ook wel een beetje bij mij past... dat als het niet lukt, uh, dat, ik, dat ik er alles aan gedaan heb. Want ik denk ook vaak dat ik meer gemotiveerder ben dan die renners. En ja, wat moet ik dan meer doen? Dus, dan, dan, ik zou nou niet kunnen verzinnen wat ik er volgend jaar moest gaan verzinnen. Nee, ben ik ben denk klaar. ook de renners waar ik iets over gezegd heb... dat ben die ben ook klaar. bij zichzelf wel weten wat ik ermee bedoel. En eh, kijk, als er twintig man wegrijden in Valkenburg en er zit niemand mee... dan moet iedereen die daar rijdt zich afvragen... ja, wat zijn we hier aan het doen? Kan je ook wel eens te kritisch zijn, Ton als ik dit zo hoor? Dat het nou, dan dus je eigen kop was ja, in dit geval. als het waar is, is het niet te kritisch natuurlijk. Hè. Ik vind het toch een paar vragen. Uh, de belangrijkste renners zijn niet gevraagd. Wintels en de KNWU heeft ontslagen. Belangrijkste renners niet gevraagd. Zou ik Dat zou ik altijd doen. Na de WK was bijna iedereen lovend over Van Vliet. In ieder geval de KNWU. Dus uh, uh, ik heb een vraag tegen ons hier nu, nu bij... En als dit, maar dat zei hij net al. Als we hem serieus moeten nemen, blijkt dat dus sommige renners helemaal niet gemotiveerd waren. Of veel te weinig gemotiveerd. Voor die wedstrijd. Hè? Wat die, het toch wel ja. vaak gehoord is binnen het wielrennen, omdat nou ja, het vaak over je voeten gaat. Wacht vloegen even, Tarkieken. die wedstrijd is een WK. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, dan is de vraag of je de selectie dan wel goed gedaan hebt. Want er is één persoon verantwoordelijk voor het selecteren van de ploeg. Dat is volgens mij de bondscoach. En die zorgt er ook voor dat de mensen gemotiveerd zijn. of van tevoren gemotiveerd zijn. Je wou zeggen, dan kies je iets mindere renners die wel gemotiveerd zijn. Nou, je kiest in ieder geval geen renners die niet gemotiveerd zijn. Nee. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Kijk, na afloop. Zegt het net. Nee, als het resultaat er niet is. Wat ik wel merkwaardig vond. is, en ik weet, want dat staat helemaal niet in het persbericht. maar uh, zeg maar, in de jas van de Rabobank geeft hij. En als, als uh, bondscoach voor een bepaald club geeft hij de werkgever eigenlijk een behoorlijke veeg uit de pan. Dat hij zegt dat die Rabo-ploeg eigenlijk niet deugt. Ja, dan denk ik van dat, das, dat, zal misschien, dat is misschien wel de waarheid, maar dat is. Strategisch Niet slim. En ik vind in de verantwoordelijkheid van Bondscoach... dat hij dat ook niet maar had moeten hij, uh, hij heeft het collectief gedaan uh, door Rabobank te noemen. Hij heeft het individueel. Een aantal renners waren uh, ook, wel, zwaar, bekriti ook zwaar bekritiseerd. Ik had wel het idee dat het niet zo heel erg gelukkig huwelijk was. De prestaties waren niet echt uh, fantastisch. En ze hebben besloten volgens mij om er een fulltime functie van te maken. Ja, ja Dan uh, ja. is het aan alle kanten uh, dossier volgens mij gesloten hoor. Nou, dan sluiten wij dat bij deze ook. We gaan kijken of een fulltime coach het dan beter kan doen. We gaan het over voetbalrechten hebben. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft het Amerikaanse tv-netwerk Fox... toestemming gegeven een meerderheidsbelang te nemen in Eredivisie Live. De deal werd al eerder dit jaar bekendgemaakt... maar moest nog worden getoetst door de NMA. De KNVB is blij met de goedkeuring en sluit niet uit dat in de toekomst... ook de wedstrijden van het Nederlandse oftal op de nieuwe zender te zien zijn. Ja, dit is in een notendop, dit verhaal. Um, het belangrijkste gevolg zou kunnen zijn dat alles weer anders wordt. En uh, dat de eredivisie ook in samenvattingen weggaat bij de NOS en ergens anders terechtkomt. Is dat een goede zaak? Vraag ik dan als NOS'er aan een NOS-er. Ja, het verhaal was niet helemaal helder. En dat trots trouwens helemaal voor de Telegraaf, die het uh, nieuw stuk als eerste uitgebreid uh, bracht. Uh, want nu gaan er ook weer twee dingen door elkaar fietsen. Wat zeker is, is dat zij 51% meerderheidsbelang hebben in Eredivisie Live... en dat het voetbal achter die code ja. bij die zender komt... waar dus Fox een grote rol in speelt. Of zij beginnen met een uh, open kanaal is nog voorkomen niet duidelijk... al stond dat wel in de kop in de telegraaf, en dat is Ton uh, zijn schuld. Uh, maar later bleek dat nog lang niet zo ver te zijn. Waarom is dat Tonnencolum? Nou, de ton, tonne heeft in de telegraaf. Ja, ah, oké, okay. uh, is de telegraaf. Tonnen ja, ja, ja, ja, is de telegraaf, ja, ja. voor ja, op die manier. Dus uh, toen bleek dat het nog helemaal niet helder is... dat ze dat ook niet weten of dat het geval is. Want uh, voor de samenvattingen kunnen er eenmaal nooit achter de decode. Dat weten we. Het staat op de hey, wie... eerbiedwaardige uh, lijst die wij in Nederland hebben... van belangrijke topsportevenementen die publiek uitgezonden moeten worden... Nou, live natuurlijk wel, dus de, de live-wedstrijden gaan dan wel. Blijven op Eredivisie live, eventueel in de toekomst onder een andere naam. En we gaan afwachten wat er met die samenvattingen gebeurt. Nou, Jan de Jong, ons opperhoofd, uh, zeer gewaardeerd bij ons... heeft toch weer duidelijk gemaakt, NOS wil dolgraag die samenvattingen blijven uitzenden. Waarom? Omdat we dat hartstikke goed doen. Waarom? Omdat de kijkers in Nederland dat heel erg appreciëren. Ook omdat uh, de clubs niets te klagen hebben over uh, hoe wij het doen... Maar natuurlijk speelt er nog een factor een rol en dat is nu helemaal geld. Ja, en, precies. Dat, en Kort en... gezegd komt het er dus op neer dat Fox dat of zelf gaat uitzenden op een, uh, een, nog te bepalen zenders. Ze hebben al een aantal zenders in Nederland, dus dat zou nog vrij makkelijk kunnen ook. Hè? Ik heb het even over de samenvattingen, want dat is waar drie miljoen mensen naar kijken elke week. Bij ons. Bij ons inderdaad en dan misschien ook. Um, of ze gaan het, uh, Fox is de baas nu van dat voetbal, hè? of ze gaan het verkopen aan bijvoorbeeld de NOS. Uh, Joop, als betrekkelijke buitenstaander, maakt dat jou dan iets uit als tv-kijker wat er gebeurt? Of je dan straks naar Fox 8, wat geloof ik ooit een zender was en dan misschien nu alweer in het leven ja. wordt geroepen. ZEPT op zondagavond om 7 uur of om 8 uur of om 9 uur. Ja. Of dat je het bij de NOS krijgt. Nou, er zitten een aantal gewoontes in, ook in mei, die uh, gewoon 7 uur als tijdstip hebben. Uh, vroeger heette dat bord op schoot. Um, en toen was er ook een groot verschil tussen de commerciële zenders, de kwaliteit van de commerciële zenders in uitzendingen en de NOS. En ik. Neem waar dat de commerciële zenders daarin behoorlijke inhaalslag hebben gedaan. Um, ik vind zelf dat gewoon het grote sportgebeuren bij uh, de NOS moet plaatsvinden. Omdat dat van ons is. Ja. Maar ik weet ook dat dat een sentiment is. En als het ergens anders is. En ik wil het graag zien dat ik waarschijnlijk onmoeiteloos draai, Want het is een heel klein balkje bovenin mijn scherm wat zegt dat het NOS is. Wat ik nu, als ik dat zou waarnemen. Ik zou ongelooflijk de verslaggevers missen. De stemmen en de presentatoren die op het ogenblik... Voetbalverslag geven. Als ik dat nu vergelijk met de concurrenten, dan zeg ik: daar staat de NOS op behoorlijk eenzame hoogte. Maar ja, als de NOS niets meer te verkopen heeft, dan kunnen die ook uitzwemmen en dan gaan ze het bij de commissie. Ja, maar de NOS heeft nog wel wat te verkopen, want we hebben natuurlijk heel veel sport en we hebben ook al grote evenementen voor de toekomst, natuurlijk in, in contract. Dus dat uh, is op zichzelf niet zo'n probleem. Eén ding wil ik toch nog even aanstippen: natuurlijk is het voor mij heel erg dubbel. Uh, ik zie toch ook nog wel een, een soort van, van journalistiek gevaar. Weet je? Uh, dit is een samenwerkingsverband wat er nu is uh, tussen Fox en de Eredivisie, de clubs. Uh, clubs uh, hebben daar dus een, een minderheidsaandeel, maar toch 49% in. Je, je, je, je doet dat project, project samen. Stel nu in de toekomst dat alle live wedstrijden en de samenvattingen te zien zijn bij Fox. Dus eigenlijk ook... Uh, uh, geproduceerd worden, ongeveer door de club zelf. In hoeverre kun je nog verwachten dat er echte journalistieke onafhankelijkheid is? Wat wij toch allemaal wel belangrijk vinden in dit land. Wij bij de NMS kunnen gewoon altijd zeggen... wat we vinden van wedstrijden, blijft dat zo als Amerikanen straks het beleid bepalen. En gaan die niet zeggen tegen commentatoren, presentatoren... het is altijd geweldig wat we uitzenden, want uh, op die manier gaan wij meer uh, abonnees krijgen... En ik wil niet horen dat het heel erg slecht is... en dat er niets aan is aan een wedstrijd. Want alles komt straks dan natuurlijk wel eventueel in één hand. En de clubs hebben daar toch behoorlijk veel invloed op. Ton, hoe kijk jij daarna? En dan voeg ik daar meteen aan toe, omwille van de tijd. We hebben ook al twee keer gezien dat het mislukt is. Hè? Bij Sport 7 ja, en ja. bij Talpa. Is dit eenzelfde soort avontuur? Ja, of gaan nou, we nu leren van eerder gemaakte fouten? Ik weet het niet. In principe vind ik het niet erg als het maar uitgezonden wordt... en het komt op een open net. Ik moet eerlijkheid zelfs zeggen... dat we hebben twee keer hiervoor gehad dat de NOS... Mij het meest beviel. Ja. Maar, ja. dus maar wat zit hem dat al in? alleen, behalve sentiment? Uh, ja, dat is heel nee. lastig te zien. Het is de sfeer. Maar ook bijvoorbeeld, wat je nu, als je morgen weer of van, uh, vanavond gaat kijken, zie je PSV of uh, Ajax PSV het eerst. En dat werd in die talpa-uitzending het allerlaatst. Dat je zullen hebt... vier reclameblokken door ja, en dat en soort zaken. Beviel ja. zo weinig. Nee, ik denk dat je gewoon de kwaliteit, want jij raakt wel iets aan. Uh, het is de kwaliteit en de intonatie van de verslaggeving, die natuurlijk wel van invloed kan zijn. Dat dus je zegt van goh, dit neigt nou zo commercieel, alles wat wij doen is fantastisch. Want het moet verkocht worden. Dat is het geld, het uitgangspunt, wat er verdiend moet worden. Het verdienmodel, het businessmodel staat voorop. En, en voetbal wordt dan een middel. Ja, dus en, journalistiek gezien zou het in elk ja, geval beter zijn om het op de publiek onder te kant, houden. Uh, een objectieve verslaggever. Ja. Ben ik in mijn leven gelukkig nog nooit tegengekomen. <laughs> Oké, okay. Nog een laatste voetbaldiscussie uh, aan het uh, einde van deze uitzending. We zagen het aan PSV en FC Twente. In de Europa League voetballen is bepaald niet meer de hoogste prioriteit. Veel clubs richten zich uh, meer op de nationale competitie... in plaats van dat tweede Europese podium. En ook de voorzitter van de UEFA, Michel Platini... denkt dat er wat moet veranderen. In een interview gaf hij twee opties. Hij zegt de winnaar van de Europa League... krijgt een ticket voor de Champions League. Om dat dan een beetje interessanter te maken. Uh, de Champions League gaat naar 64 teams, waar het nu 32 is, en de Europa League wordt afgeschaft. Ik moet er wel bij zeggen, vandaag uh, ja. hebben we wel meteen gehoord... Ook, dat inmiddels die uitspraken behoorlijk zijn afgezwakt. Maar toch, het zijn uitspraken en ik wil er even vanuit gaan. Wat vinden jullie daarvan, Arno? Nou, Champions League uitbreiden lijkt me geen goed idee. Uh, Europa League afschaffen ook niet. Platini heeft dat wel gezegd. Maar volgens mij was dat een beetje Franse uh, arrogantie. Dat hij boos was dat iedereen ineens over die Europa League viel. Dat hij zoiets zei, dan schaffen we hem wel af. Maar dat kan hij nooit serieus bedoeld hebben. Dat zou voor Dueva ook niet heel handig zijn. We zijn al van drie Europese toernooien naar twee gegaan. Uh, dat wat moet veranderen is waar. Wij zijn nu een beetje in paniek. Omdat natuurlijk Twente en PSV uh, wel heel lamlendig met de Europa League zijn omgegaan. En alle clubs zijn uitgeschakeld. Internationaal is dat natuurlijk nog wel een beetje anders. Als jij nog vier ploegen nu in de Europa League hebt. Vind je het een heel aardig toernooi. Uh, uh, zoals wij vorig jaar nog AZ in de kwartfinale hadden. Zoals Utrecht het jaar daarvoor volgens mij. Toch volle stadions trok met uh, wedstrijden tegen onder andere Liverpool. Dus. Natuurlijk zijn er problemen. Wat zijn de problemen? Je hebt clubs die absoluut gaan voor Champions League. Zoals Twente en PSV nu nu de Nederlandse competitie. Die vinden die Europa League echt een troostprijs. En gaan daar blijkbaar ook zo mee om. Wat ik heel erg jammer vind. Uh, en, en je hebt ook nog een probleem in het speelschema. Omdat je met die donderdagen zit en clubs heel weinig tijd hebben. Ik las nu het voorbeeld. Hannover speelt op donderdag Europa League. Ik denk zelfs tegen Twente. Hij speelde op zaterdag, op zaterdag de wedstrijd tegen Bayern en stond na een uh, kwartier, geloof ik, ook 3-0. Dat, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet op donderdag en op zaterdag als voetbalteam een topprestatie leveren. Er zijn wel uh, praktische problemen. Hij komt met het voorbeeld nu van laten winnaar naar de Champions League eventueel gaan. Afgelopen jaar was dat Atletico Madrid. Het zou wel betekenen dat Spanje naar vijf teams in de Champions League gaat. Je moet je ook weer afvragen of je dat wel uh, wilt. Want de suprematie van zo'n land wordt dan ook wel weer heel erg, uh, heel erg groot. Ik zou voorstellen. Als ik daar een bijdrage aan wil geven, ik zou zeggen: probeer eerst eens die polls die je nu hebt regionale in te delen. Waarom moet een club naar uh, Pak uh, Polsen, wij uh, kunnen met Belgen en Duitsers en Fransen makkelijk... Dat je tegenstanders uh, ook interessanter klinken. Die zijn leuker ja. om tegen te spelen voor ons. Terwijl voor Njerper het heel leuk is om tegen Moskou te spelen bij wijze ja. spreken. Of tegen Sint-Petersburg. Het uh, uh, scheelt je reisafstand. Als je dan op donderdag gespeeld hebt, dan uh, kom je niet midden in de nacht of de volgende ochtend weer terug in Nederland. En mis je een trainers, trainingsdag bijna, wat voor trainers erg van belang is. Daar zou je iets mee kunnen winnen. En volgens mij moet je toch met minder clubs aan de slag in die Europa League. Zodat je niet in juli, wat natuurlijk idioot is, al gaan beginnen met Europees voetbal. Ja. Clubs die nog nauwelijks getraind hebben, moeten ja. dan al Europees voetballen. Dat geeft dat toernooi ook een stempel van niet heel erg belangrijk. Volgens mij moet je gewoon zorgen dat je in, in augustus met die Europa League uh, ergens kan beginnen. Dus ja. ga daar wat ja. minder. Ton en Joop, ik zie jullie instemmend knikken. Mee eens, nog iets aan toe te voegen? Nee, uh, ik, heb, ik voel wel van Eastern en Western Conference. Ja. En die spelen gewoon uit elkaar. elkaar. En dan komt het bij elkaar. Maar hou het, in, hou het, houd het wel op het het niveau En maak het verschil tussen die geldstromen anders. De Champions League heeft ook verantwoordelijkheid voor de European League. En als je dat niet wil doen, dan trek je het uit elkaar. En dan krijg je dingen die voor het Nederlands voetbal slecht zijn. Dat PSV en Twente uitgezien. Het is niet alleen voor PSV en Twente misschien aantrekkelijk. Maar het is voor het Nederlands voetbal slecht. Omdat we geen punten halen. En dat ja. vind ik... Als klopt het probleem had... zich uiteindelijk vanzelf op trouwens, maar dat heel is veel. een hele andere zaak. Ja, voor mij geldt dat ja. je moet alle wedstrijden winnen, want winnen geeft uh, zuurstof en verlies is alleen maar gebrek aan. Oké, okay, dat zijn mooie slotwoorden voor het forum van deze week. Heren, bedankt en tot een volgende keer. Nog wat voetbaluitslagen tot besluit. Schalke 04 tegen Borussia Mönchengladbach in de Duitse competitie werd 1-1 vanmiddag. Bayer Leverkusen tegen Nürnberg 1-0. Mainz Hannover 2-1. augsburg Freiburg 1-1. En Greuter tegen Stuttgart eindigde in 0-1. Bayern is daar de koploper met 37 uit 14. Leverkusen staat op 7 punten, erachter op de tweede plaats. In de Premier League, Arsenal, Swansea 0-2. Liverpool, Southampton 1-0. Manchester City, Everton 1-1. Koploper verspeeld punten. West Bromwich, Stoke City 0-1. Fulham, Tottenham Hotspur 0-3. En West Ham tegen Chelsea, dat wist u al, dat werd 3-1. Tot zover voor nu. Meer sport is er straks vanaf uh, 7 uur. Fijne avond. Sport op radio 1. Zometeen om 7 uur de heren-divisie. Twente-Adel. De neus in de boot. Het is 1-0 geworden voor FC Twente. Feijenoord RKC. Het schot van Kerk. En de 2-0 is 2, Ja, nummer 3 hoor. En op kwart voor 9. Er zit straks op gebied. voor! 10, 10. Ajax PSV. Nu voor de voeten van Cycloston. Die het duel gaat met Brunjo, maar Cycloston wint. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.